met het Vanaf morgen moeten mensen weer voor een keidskaart gaan betalen. Minister Donner heeft daarvoor de regels aangepast. Twee weken geleden sprak de Hoge Raad uit dat ID-kaarten voor iedereen verplicht zijn... en dat gemeenten er daarom geen vergoeding meer voor mogen vragen. Maar dat gaat dus weer veranderen. Volgens Donner vragen normaal duizenden mensen per week een ID-kaart aan. Sinds de uitspraak van de Hoge Raad waren dat er enkele duizenden per dag...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 Na een kabinetszitting van de ruim 6 uur werd bekendgemaakt dat het aantal ambtenaren verder omlaag gaat en dat er op de pensioenen ver gekort wordt. De maatregelen moeten Europa en het IMF over de strip trekken om Griekenland een nieuwe lening van 8 miljard euro te geven. SP-leider Roemer wil van het kabinet horen of het nog wil samenwerken met de PVV. Ik kan me niet voorstellen dat na een ruim een uur schofferen, schelden en persoonlijke feiten opnoemen door Wilders het kabinet de PVV nog gedoogd.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 ZANG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 gaan ja. zoeken. Gewoon het, de verandering ook in het individu, waardoor de, de samenleving vanzelf gaat veranderen. Dus ik begaf al uh, heel snel naar uh, Puna, om daar uh, alle, uh, ja, om bij Osho te zijn in de gemeenschap, alle meditaties te doen, de groepen te gaan doen, enzovoorts. Nou ja. weten wij wat Puna is, maar nou, zou je het voor de luisteraar I nog even kunnen zeggen? Ja, Puna uh, ligt in India. Dat is uh, de, de plek die eigenlijk een, een, een stad, een, een aardige industriestad. Waar ligt het in? Het ligt uh, vlakbij...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 ja, Prem Joshua maakt een synthese van, van, van India's en Westerse muziek, veel dansmuziek. Ja, dat is heel daar toepasselijk is die, met dit onderwerp. Daar is die heel bekend door geworden. En uh, Shiva Moon is een van zijn bekendste cd's. De, ja, eigenlijk misschien wel zijn beste in de danswereld altijd veel ge gebruikt. En uh, dus vandaar dat hij op de lijst staat. Dus Prem Joshua met Shiva Moon. Ja.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 Voorts is voor het blad happiness uh, allerlei um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 ja, wat kan ik eigenlijk nog meer over Suzanne vertellen? Ze is moeder geworden, eh, ondanks een half geleden. geleden. Eh, een prachtige dochter. Naam weet ik even niet, maar ongetwijfeld in de bladen zul je dat tegenkomen. En ik denk dat ik eigenlijk zo'n beetje rond ben, wat eh, Suzanne's met betreft. Ik kan wel vragen, Herman. Wat vind je nou de grootste kwaliteit van uh, Suzanne? De.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 Ik heb er een stel om me heen die heel dat mooi zijn. Ja, Femke Bloem, die hebben we vorige keer in uitzending gehad. Dat is ook een hele dat mooie is ook een vrouw hele mooie. En dan is we een, een top hext, uh, Hoe noem je dat? Een hoge priesteres. Een hoge priesteres. <laughs> ja, ja, ja. Is dat hetzelfde, hoge priesteres en, uh, en top een heks? Ik, <laughs> ik, ik, ik zal het voor je uitzoeken. Nou, ik heb Susan Smit uh, ook inderdaad uh, naar huis mogen brengen. Dat was uh, na een lezing die ik georganiseerd heb. Uh, voor Ananda was dat in de tijd. En, want ja, zo gek is het eigenlijk gegroeid. Ik heb haar dus ontmoet in, uh, op... Uh,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 de regering heeft hem toen daar... Uh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 Een heerlijk verhaal, ja. Een heerlijk verhaal. He. Heeft dat nog met de liberalisatie van Osho te maken nu op het ogenblik? daar gaan we dan naar de muziek even nog okay. naar, naar ja. kijken, want uh, we gaan even naar de volgende muziek. En uh, ja, dat is uh, van Deva Primal. Deva Primal en Miten, ja, en, dat zijn nou, natuurlijk. Uh, dat doe je natuurlijk omdat natuurlijk ook zelf, mensen uh, uit de Osho-wereld, die over de hele wereld bekend zijn geworden. Net als we hebben eigenlijk ja, mantras zijn Indiaanse uh, teksten die gezongen worden en spirituele kracht hebben. Deva Primal die doet dat.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 Dan uh, is dat wel uh, heel leuk. En het zit ook al in Almere. ja, En Amsterdam uh, betaal je voor eenzelfde accommodatie gelijk het dubbele. Als je buiten Amsterdam komt, ja, dan zijn die prijzen gelijk zo anders voor Schouwburg en grote uh, zalen. Ja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 Gewoon maar verder moeten gaan met de uitzending, ja. Richard. Prima, ik hoop, uh, ik hoop dat, er, uh, dat ik uh, beneden wat, uh, de, of dat ik thuis uh, te horen ben. Uh, beste luisteraars, welkom terug bij uh, Inspiratie. O, ja, we hebben wat, uh, wat technische problemen hier. En, uh, nou ja, ik, uh, normals, ik hoop dat het, uh, de uitzending gewoon doorgaat. We, heb jij beeld? Uh, je, ik heb nu level? inmiddels beeld. Ja, oh, okay, Dat is uh, goed gegaan. En vanavond hebben we als gast Primboeda. Boeddha Prim leeft al 50 jaar in nieuwe energie. En we gaan dit blok hebben over de afgelopen tien jaar. Waaronder het opzetten van natarash en het organiseren van uh, spirituele concerten. Dat had ik net al uh, gezegd, maar toen zijn we nog even bij Boeda blijven ja. hangen. En nou had Herman weer even een vraag en dat is echt de laatste. En dan, ja, okay. Of ik zei Boeda, ik bedoel natuurlijk Osho. Ja, nou, het, het wat mij dus opviel, je had het net over de seksualiteit bij uh, Osho. Dat hij dat vrij, vrij gaf eigenlijk min of meer